In de Oekraïnse stad De Balchevo zijn tientallen mensen met bussen opgehaald... en naar veiliger gebied gebracht. Er waren twintig bussen beschikbaar. De meeste mensen worden naar Artyomovsk gebracht... waar het Oekraïnse leger het voor het zeggen heeft. De OVSE begeleidt mensen die juist naar rebellengebied willen...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 De lichamen werden gevonden bij een crematorium in Acapulco. Ze waren in lakens gewikkeld en verkeerden in staat van ontbinding. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Het weer, vanavond is het helder en koelt het snel af. Vannacht vriest het, morgen steeds meer bewolking en plaatselijk wat motregen. Af en toe schijnt dan nog de zon. Het wordt morgen 2 graden in Limburg tot 6 graden in het noorden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Rond Rotterdam staan de meeste files. Files van 5 kilometer en langer staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Afrit Soest en Afrit Bunschoten 5 kilometer. Daar 1 van Amersfoort naar Amsterdam voor bruggen 5. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Knopert-Everdingen en Culemborg 5. En voor Waarnenburg 8 kilometer. De A4 van Amsterdam naar Den Haag voor het ring het 5 kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Amstelveen en Bad Oevedorp staat de 5 kilometer. Twee rijstroken zijn daar dicht. A12 van Utrecht naar Den Haag voor de Meren 5, voor Zevenhuizen 5. A13 daarna richting Rotterdam voor Knopend Kleinpolderplein 9 kilometer. Door een ongeluk op de A20. En daardoor is ook de verbindingsweg naar de A20 richting Gouda dicht bij Knopend Kleinpolderplein. Op de A20 van richting Gouda staat voor Rotterdam Centrum 5 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Die gaan waarschijnlijk pas om half 6 weer open.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 Met, Met nu, de Euro Breakdown ZFM, 25 jaar Europa, het hitgevoeligste continent van onze aardkloot Europa. Wekelijks verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten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 Dan hebben we hebben het over de uh, Euro Breakdown, 25 jaar lang bestaat, hij al 1990 is hij begonnen. Niet doen we zelf natuurlijk, ik uh, kom net pas kijken bij deze Euro Breakdown. Maar uh, dit belooft een uh, bijzondere uitzending te worden. Want we gaan uh, terugblikken op de 25 jaar uh, Euro Breakdown bij Wim. En dat ga ik niet alleen doen, dat uh, ga ik met uh, al onze vrijwilligers uh, hier in de studio doen. En onder andere staat uh, Sander tegenover me. afgelopen week al mijn trouwens, steun en toeverlaat geweest. Goedenavond, Sander. Goedenavond, Marie. En goedenavond, luisteraars. Thijs. Ik zag Sjorf, uh, Mr. Europe zelf, zag ik ook al uh, in de studio. Daar ben ik erg blij mee, natuurlijk. We gaan kijken, ja... Um, de Europese eenwording, de Euro Breakdown. Zal ik even kort uitleggen hoe de Euro de, de Breakdown nou eigenlijk in de, uh, bij elkaar uh, komt? Dat is heel makkelijk. Uh, Ieder nummer uh, wordt tegenwoordig op radio gedraaid. Maar dat gebeurt in 1990 ook al natuurlijk. Uh, en verder voor ook. En we gaan kijken dan naar heel Europa... Hoe het, uh, ja, hoeveel airtime ze daar krijgen op de radiostations. En zodoende worden de hitlijsten uh, bij elkaar gemaakt. Nou, Ieder land heeft dus zijn uh, eigen hitlijst. Voeg ze allemaal samen en dan heb je er één. En dat is dan de Euro Breakdown, de ene rechter. Dan ja, gaan we kijken, 1990 is het begonnen, het hele hele Verstein. Uh, ja, eind 1990 officieel. Op uh, 9 februari, geloof ik is de, de stichting dan echt begonnen. Maar, eh uh, ja. ja. een momentje om uh, bij stil te staan, vind ik wel. Ja, eigenlijk wel, ja. 1990, welk nummer stonden er allemaal uh, in de lijst toen? Na nou, negen weken lang uh, stond hij het langste. Dan heb ik over een nummer wat ik zo direct ga draaien. Uh, I've Been Thinking About You. Ik ken hem nog wel. 29 september kwam hij erin. 24 november ging hij van nummer 1 af. Negen weekjes bij elkaar. Ja, London Beat uh, was een popgroep. Is een popgroep, was een popgroep. Vooral uh, door I've Been Thinking About You natuurlijk. En het begin van succes uh, was in Nederland. Ze uh, scoorden met derse uh, Beat Going On hun eerste top 20 hit. En uh, doe maar gewoon even gaan luisteren hoe het is begonnen eigenlijk met de Euro Breakdown. Die is zo namelijk. Prachtige klassieker uit 1990. London Beat, I've Been Thinking About You. Heeft u de nummer 1 vastgehouden? Deze Beat, I've been thinking about you. Er nou, zijn natuurlijk uh, nog andere nummers uh, hits geweest in die tijd. En uh, weet, uh, ja. ik zit zo een beetje om heen te kijken. We weten hun niks vanaf de wagen is nog niet eens geboren, maar gelukkig is uh, George er wel een rol. En Pascal natuurlijk die uh, en onze programma-directeur Die is. Als ook nog en, uh, voor een voorzitter, het hele complete bestuur.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 En we gaan eens kijken naar de mensen die ondertussen aan tafel zijn bijgeschoven, zonder Jonas en Pascal en Mister Europe! Daar heb ik natuurlijk over mijn voorganger. Waarvan ik een hoop heb mogen leren, George van Dam natuurlijk. Moet eigenlijk even snel een beetje Fiatman nog bijbakken? Ja, dat moet je. Ja, ik doe toch wel. Nee, wanneer heb je eigenlijk ben je begonnen met de Eurobreakdown? Ik ben ik wel benieuwd naar. Dat is een tijdje terug al, hè? Ik heb hem uh, aan jou overgegeven, die heb ik het hem Voor 8, 9 jaar gedaan, denk ik. 8, 9 jaar? Oezes. Dus? Ja. 8, 9 jaar hits. Van 2014 tot. Uh, ja, nee, van 2004, ja, zeg maar. Ja. zoiets. iets. En ik heb de lijst uh, op internet al vastgezet, de vorige week. En. Uh, klopt het een beetje, 2004? Ja, kan wel als je erin zag staan. Dus. Maar, dus ja, dat zijn wel de hits van die jaren geweest. Draai ze nog wel eens? Niet veel. Niet veel, hè? Nee. Nee, ik zat ook, wat zeg echt een, een trip down memory lane, ja. om het zo maar te zeggen. Dat vind ik wel altijd uh, grappig. Ik heb hier een hele stapel uh, MD's, dat was vroeger. Ik, ik leg ze gewoon weg, weet je? Weet je hoe ik het doe? Het is veel makkelijker. Het spijt me gewoon van uh, daarnet. Zeg maar gewoon, tjus. je bent een eikel. Ik kom er wel Dat weet ik natuurlijk niet echt, hè? Ja. <laughs> Er staan nog zoveel mooie uh, oude jingles voor jou uh, tussen... Uh, Eigenlijk alles. Ik heb je hebt jou ook eerder gehad. Je, ja. je, je, je hebt een zoon ondertussen. Ja. Tweede opkomst. Tweede opkomst. Je, je, je, je, je, je. Ik voel me nou echt... Ja, ja. Euh... <laughs> Jong eigenlijk, totdat jij jonger bent. Hoe kan dat nou? <laughs> Heerlijk. in nee, eh, 1990, uh, welk nummer staat voor jou nog het erbij? bij? 1990? 1990? 1990? En toen was jij uh, er net. Ja, toen was ik drie denk ik. Ja, daarop. <tie> <tie> maar je hebt toch wel een beetje teruggekeken. Zoals net we hadden we London Beat. Maar we hadden natuurlijk ook andere nummers in 1990. Want uh, als ik kijk naar de alarmschrijven... Want we, uh, alarmschrijven waren het toen ook al, echt waar. Uh, hey You van Query Boys, ken je die nog? De naam nee. wel, ja. Ja, oké. Okay. <laughs> Bolland en Bolland. Bolland en Bolland. <tijd> dat is echt allemaal oud, BBQ. De Queen, Devo, Prince. New Kids on the Block. New Kids on the Block. New Kids de on the Block. Tonight. Dat gaat nog tussen. Maar goed, dat was uh, 1990. Uh, c is toen begonnen. Gaan we niet te lang bij uh, stilstaan. Denk ik zomaar. Ik denk zullen we wel gaan naar 1991. Laten we een stap verder gaan. Oké. Okay. 1991 heeft hij, uh, die ik uh, er mooi voor geselecteerd heb, 18 weken maar liefst op nummer 1 gestaan. Ik weet niet hoe hij die het uh, van de 52 heeft volgehouden. Nu heb ik over uh, Brian Adams. In uh, juni is hij erin gekomen, september is hij eruit gegaan. En uh, ja, dat kan ik allemaal voor Brian vertellen. Ik zou zeggen, ga eerst luisteren en dan ga ik het uh, je allemaal mededelen. Brian Adams. Everything I do. Een mooie tranentrekker. Ik doe het voor jou. Voor jou, ja. Echt waar. Niet gelogen. En 91 is heel mooi jaar geweest voor een hoop mensen. Voor mij heb ik hem niet echt helemaal actief meegemaakt. Maar 24 jaar geleden. Toen maar. Dit is, dit, dit is ZFM. 25 jaar. ZFM in Zandvoort. En jij bent erbij. Kijk, dan waren die oude jingles van toen. Dat is wel grappig. 1991, Belinda. Ja. Wat is er in 1991 gebeurd voor jou? Met Olaf? Ja, nog steeds. Oh, nog steeds. Geweldig. Gefeliciteerd, hè. 24 jaar geleden. Ja, ja. Gaat de tijd toch snel, hè? Leuk, Zo'n trip down memory lane. Ik vind het zelf altijd geweldig. 91 is uh, inderdaad een hele hoop gebeurd. Er zijn heel veel bands uh, erbij gekomen in 1991. Um, onder andere Two Unlimited Ze zijn in 1991 begonnen, wist je dat? Ja, dat wist ik ja, uh. Welk nummer zijn ze echt bekend mee geworden? No, no, no, no, no, Ja, die gaat zo direct nog voorbij komen Maar dat was niet in 91. dat was uh, ietsjes later um, Cradle of Fifth Ja, die ken ik niet Fools Garden, nou, die kennen we wel, hè ja. Cradle of Filt ken ik wel Welke? Cradle of Filt Oh, Cradle of Filt ken je wel Ja, die kan zou dat ook zien Oh ja, nee, dat is echt geweldig. Um, Camelot is erbij gekomen. Love Battery, Oasis. De uh, Funk Junkies. Radiohead is ook begonnen toen. Uh, Rage Against the Machine is uh, toen begonnen. Uh, uh, ga maar door Shakira is toen begonnen bijvoorbeeld in 1991. Er zijn een hoop bands uh, toen bijgekomen en toen is echt de muziek uh, gevormd. Um, ja, een beetje de disco classics gingen eruit. Uh, Brian Adams' uh, of Meat is nog eigenlijk jaren 80 stijl. Maar um, eigenlijk vanaf 1993 is het meer uh, echt 90's muziek geworden. Want ja. Gotcha. Um, zijn er een in met dit bijvoorbeeld uh, ernstig bekend geworden. Maar nog natuurlijk uh, nog veel andere artiesten daar uh, straks meer uh, over als ik in uh, 1993 ben aangekomen. Maar ik blijf eerst nog even hangen in 1991, want het mannenkoor... Ja, niet de Zandvoortse mannenkoor, nee, mannenkoor Carraspoor was de na best verkochte single toen de tijd. Echt waar? Ja, echt waar. Met, uh, weet je welk nummer nog? Mooi man! Mooi man? Ja. Oh, ja top, top. Oh, R.E.M. Man. staat ertussen. Losing Mario Religion. Oh, Raymond van, Raymond van Waard. Liefde voor muziek. <laughs> Prachtig nummer. Nummer uh, 5 staat hier als best verkochte single uh, in <laughs> Nederland. <laughs> en uh, C&C Music Factory of Freedom Williams. Zegt me niks. Gonna make you sweat, zegt hij hier niks? Nee. Nee. nee. Ja, dat wow. ja, is voor mijn tijd, Raymond van Groene zegt je niks? Nee. nee. nee. Hoe kan dat nou? Toen bestaat toch nog niet. Hier ze nog steeds met carnaval. Ja. Zal ik het even een stukje laten horen van uh, Raymond van Groene Doe maar. Liefde voor muziek. Kijk kijken, De minder gelovigen. Raymond van Groene dames en heren, 1991. Volley.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 niet zoals hier waarmee de gaat. En hier met een wezenloos kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. Olé, olé. En ik bezweer u bij minder gelovigen. Ja. Het ging vooruit. Ja, vooruit. Het ging vooruit. Ja, vooruit. Het ging vooruit. Ja, vooruit. Het ging bazen vervoer. ik bij de gelovige. Waarom zijn de blanken zoveel bekrachter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel buiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Speel me liever van Tina Turner onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé.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 Nee geen Lysifé natuurlijk, maar passie Het was de liefde. Het was de liefde. Het was nee? de liefde. De liefde voor muziek, het was een liefde. Het was een liefde. was het was een liefde. Het was een liefde. En nou gaan mensen alle mee doen hè? was een liefde. liefde. Waar mooi niet? Nou, muziek. Dan staat iedereen uh, gezellig uh, mooi uh, mee te dansen en te swingen Hier uh, in de studio gelukkig. En dat is ook uh, helemaal de bedoeling met het prachtige nummer van uh, Raymond van het Groenewaad. 1991, 24 jaar terug. Yeah. Wil je nog meer uh, artiesten weten van 1991? Of zeg je van, uh, ik, ik ben buiten adem, ik kan niet meer. <laughs> nou, oh, zullen we er nog 2-3 uh, twee, twee, doen? Nou, salte en pepper? Kom bekend voor. Ja, let's talk about sex, baby. Oh, ja. ja, dat mooi wel een prachtig nummer. Dat was uh, ja, is nummer uh, de, de zesde best verkochte single toen tijd in uh, Nederland. En, uh, ja, dat is, dat is, ik, ik zeg uh, seks in het hele studio, heel zie je best dat weer anders te mogen. <laughs> dat, anders is, dat hou ik wel een beetje wat. kan even kijken naar uh, 1992. We gaan snel. Op. Over uh, dansen gesproken. Oh. Vliegen door de jaren. Ja, we vliegen er doorheen. Veertien weken lang heeft hij op nummer één gestaan in Europa. En dan heb ik het over uh, Snap. <gül> ja, dat is een heel prachtig nummer. Uh. Rhythm is a dancer. <gül> die moeten jullie wel kennen. Kijk. Uh, ik zou zeggen thuis uh, spring van die bank af. Uh. Hey, ik heb zelfs een schreden had, op de pad. Oh, keurig. Maar ja. nou, Ik draai hem op Keniel nu. Ja, Hier komt hij. Rhythm is a dancer van Snap. In de Breakdown, 25 jaar lang, zie je Wim. Ze zijn aangekomen bij 1992. 20 juni tot en met 19 september heeft deze op nummer 1 gestaan, 14 weken lang. Snap, Rhythm is a dancer. En thuis even van die bank af, hem op. Deze prachtige Eurodance en rapgroep. Die in de eerste helft van de jaren negentig wereldwijd grote hits scoorde. Nou, de groep had een aantal veranderingen in de bezetting door de jaren heen. Maar het was het meest succesvolle ter tijden van rapper Turbo B. Welke optrad? De nummers zoals The Power en deze. Rhythm is a Dancer. de Euro Breakdown. Ja, daar zijn we nog steeds mee bezig. Dit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 Uh, denk aan uh, Smells Like Teen Spirit van Nirvana en Under the Ridge van de Red Hot Chili Peppers. Maar ook uh, Bohemian Rhapsody van Queen. Ja, de rockartiest uh, deden dus uh, erg, erg, erg goed in het begin uh, van de jaren 90. Maar ook uh, house music uh, kreeg toen ze bekendheid. Toen Unlim to, to Unlimited, we hadden het er net al even over. De Nederlandse housegroep werd voor het eerst bekend uh, in 92. In 1991 zijn ze echt begonnen. Uh, 92 hebben ze dus een uh, bekendheid gekregen. En de pop kreeg te maken met uh, grote hits. Onder andere I Will Always Love You van Whitney Houston. Die uh, volgens mij helaas niet meer uh, onder ons is, maar uh, het zei zo. Als dus kijk kijkt naar uh, de best verkochte singles toen de tijd in Nederland. Guns N' Roses. Ja. Best verkochte single met uh, Knocking On Heaven's Door. Dr. Album, It's My Life. W, Please Don't Go. Nou ja, snapt natuurlijk die we net hoorden. Rhythm Is A Dancer. Red Chili Peppers, Under The Ridge. En een prachtige nummer, uh, In A Circle. Met uh, Sweet ah, la, la, la, la la Song. Kennen we hem nog? In A Circle. Sweet la la, la, la, la? Ja. In ja. A Circle. Ik heb hem laatst nog voorbij horen komen. Oké. Okay. Nou, zullen we die even uh, gaan uh, draaien in A Circle? Nog een keer. Ja, ik vind hem wel uh, een prachtig nummer. We gaan hem voor je draaien. 1992... Uh, was deze Sweets in a circle. I've been watching you. La lala. La lala. Ja. Doen we lekker mee thuis. Heerlijk. 20 jaar geleden. Lol, lol, lol, lol, lol. Ik weet nog wat de dag van gisteren? Alalalala, nee, dit is een prachtig nummer, iedereen kent hem. We hebben ook ook hier in de studio uh, Lea. Ja, hallo. Hi. Hoe oud ben je? Uh, 14, nu 14? bijna 15. En je kent dit nummer? Ja, waarschijnlijk van mijn moeder wel eens voor, Maar <hij> ik, ik ken <hij> hem wel, inderdaad. Ah, dat is het uh, mooie voordeel, inderdaad, uh, van oude nummers. Um, dat, dat, dat je ze kent uh, door je ouders, hè? Of door je moeder in dit, in dit geval. Ja, klopt, inderdaad. Want vorige nummers kende je ook eigenlijk allemaal. En je zat naar mijn lijst te kijken en er uh, kwamen iets te veel bekende nummers van je tussen. Ja, ik vind het zelf ook best wel raar eigenlijk. Maar ja, ik hou gewoon van deze muziek en uh, Kijk, nou, het raakt dat raakt het... ook nooit uit de tijd natuurlijk nee. hè. Nee, dat is de kracht van mooie muziek. Iedereen kent het. Ik heb hier uh, Jonas ook staan. Oh, nee. 17 lentes jong al. Ja. Net, net jaren geweest jongen, gefeliciteerd nog. Ja, bedankt. Oh, gefeliciteerd. 17 nou, jaar geleden. 17. 17 ja. jaar geleden weer geworden, dat is de 19? Uh, 98. 98. 98. Nou, dat duurt nog even voordat we daar zijn. Februari. Ja. Februari, hè? ja. Nee. <laughs> het is 17 jaar geleden, maar het duurt wel even voordat we weer terug zijn hoor. <laughs> nee, weet je wat toch meer in 1992 is gebeurd? Daar ben je waarschijnlijk al een keer geweest. Ik. Ja, ik ben er zeker. In uh, Amerika bestaat het wel al een uh, tijdje langer. Maar in uh, 1992, op uh, 12 april om precies te zijn, is het naar Europa gekomen. Disney Park in Parijs. Disneyland Parijs opende toen uh, haar deuren. Daar ben ik geweest, ja. maar toen uh, zat ik nog in de buik. Ja, dat maakt niet uit, je ben ik er in ieder geval geweest. <laughs> Andere parken uh, liggen in de VS, bij uh, Los Angeles bijvoorbeeld. En in ja. Orlando, Florida, ben je daar geweest? Nee, ja, dat was zo geweest. Ja, Tokio in Japan. Nou, daar heb je ook een nieuws in land. Daar ja, ook niet. En in 1992, nou, het is uh, niet meer weg te denken aan het straatbeeld van tegenwoordig. En helemaal, sorry, uh, de, de, de jeugd van tegenwoordig moet ik wel zeggen. Nou ja, zeg maar iets. Het eerste mobieltje kwam in 1992. Oké. Het uh, Finse bedrijf Nokia inderdaad uh, introduceerde toen het uh, eerste mobieltje op de consumentenmarkt. Op uh, 1 juli 1991 voerde de Finse minister-president uh, het eerste gesprek ter wereld met een mobieltje. En een jaar later, in 1992, kwam de Nokia 1011, de 1011, op de consumentenmarkt. En op 3 december 1992 stuurde Neil Pepworth, een medewerker van het Britse telecombedrijf Vodafone, vanaf een vaste computer het eerste sms'je naar de mobiele, mobiele telefoon van zijn collega Richard Jarvis met de mededeling: Merry Christmas! De <laughs> nou, uh, Global System for mobile Communication is een uh, tweede generatie mobiele technologie. Geschikt voor uh, zowel data als uh, spraakverkeer. Die in 1987 al uh, aangenomen werd als de Europese standaard uh, voor mobiele digitale telefonie. En uh, na de millenniumwisseling groeide het gsm etje uh, en het versturen van allemaal sms'jes tot een belangrijke persoonlijk communicatiemiddel. Maar volgens mij, het uh, versturen van sms'jes uh, bestaat bijna niet meer. We hebben WhatsApp hè? Nu. Ja, het is allemaal uh, internet tegenwoordig. Gebeurt uh, weinig nog uh, via de short message servers. Ja, Facebook, WhatsApp. Ja, tenzij je uh, geen uh, wifi bereik hebt of zo, uh, of uh, je 4G uh, net op is. Ja, dan gebruik ik ook nog wel eens sms's. Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Dan, komen ze, dan zijn ze ineens heel handig. <laughs> ja. En dat dus, zijn uh, allemaal gratis tegenwoordig de sms's die erbij zitten, want uh, niemand gebruikt ze toch meer. Over telefoons daar komen we straks nog op terug, want ik heb eens heel grappigs oh uh, uit de jaren 90 ook uh, met de ringtones en dat soort dingen. Dat uh, komt zo direct allemaal. We gaan uh, verder met 1993. En we hebben het er al eerder over gehad: uh, Tour Unlimited. Ja, gemeten na verkoopcijfers, is de succesvolste Nederlandse-Belgische popband in de geschiedenis. Nou, gedurende de eerste helft van de jaren 90... haalde Anita en Ray... hit na wereldhit. En in totaal verkochten zij wereldwijd... Uh, maar liefst 20 miljoen platen. Nou, Toen uh, was de eerste groep... Uh, die huismuziek... op de echte grote schaal... tot een uh, internationaal com commerciële... Uh, succes wist te maken. Met De formule van een uh, mannelijke rapper... met een zangeres. Uh, met makkelijk in het oor liggende melodieën. Dat was uh, natuurlijk... Uh, ja, het mooiste wat er bestaat. Um, Eurodance werd het ook wel genoemd wat ze deden. Maar het is een prachtige herrie natuurlijk, de Eurodance. Heb jij veel naartoe Toon Limited geluisterd? Nou, ik heb uh, vroeger wel heel veel. Ja, toen ik een nou, leeftijdje of vijf, zes was. heb ik wel heel veel naar het liedje No No No No No No. No Limit? Ja. Ja, dat was de tweede best verkochte single in Nederland uh, toen de tijd. Ja. ja, die heb ik ook nog gehoord inderdaad. Maar dat ik kan lied, mijn moeder dat heb mee. ik heb toen herken, heel ja. veel geluisterd. ja lachen. Nou, we gaan daar uh, nu ook naar luisteren als je het goed vindt. Dat vindt nou, goed. Uh, Tour Limited. Ze hebben uh, maar liefst uh, negen weken lang op de nummer één gestaan in Europa. Van 6 maart uh, tot en met uh, 1 mei. En dan heb ik het over Anita en Ray met uh, No Limit of no Tour Limited. When I'm going, I'm going to mine Open your ears and you will hear it I tell you, this goes past no limit No, no Voor mijn a rap here. deep, no high. top, touch the sky. no I am proud. Ik ken ook nog uh, de versie van de Smurf House. Die is ook, ook geweldig. Uh, is ook op uh, dit nummer gebaseerd. Er zijn zoveel andere cover space. Joe Unlimited. 9 10 1993 alweer. 20 miljoen platen hebben ze verkocht. Ik vind het knap van ze. Ik doe het ze niet na. En ze hebben ook een uh, return uh, gemaakt. Probeerde terug te komen op een aantal jaar geleden. Het is alleen uh, nooit zo'n succes geworden als dat er nu is. Maar er zijn veel meer uh, andere leuke bekende nummers uh, uit dat jaar gekomen natuurlijk. What is Love, bijvoorbeeld, van uh, Hathaway. Ken je die nog? Ja, nee! Ja. What, What is Love? Die ken Maybe. ik niet. Nou, ga zo maar door. Don't hurt me. No more. Nou, kijk, ik... Uh, Laten we zingen voor het over aan uh, iemand anders. Ik ga het ja. zelf niet doen. Ja. Dan wordt Lea gewoon vragen als ze een uh, nummertje uh, moeten doen. Ja, was... En wist je dat uh, de achtergrond uh, danser is van Headway uh, Is Wendy van Dijk geweest. Nee? Ja, echt waar. Nee. Nee, ik lieg niet. Echt? Dat was leuk hè? En uh, natuurlijk uh, handen naar voren. Op je schouders. <lacht> en dan uh, op je hoofd. Dan uh, op je heupen. En dan. Macarena! Ja! Dat was uh, de zomerhit in de jaren 90, hè, de Macarena in, uh, in 1993. Was het het uh, is uitgebracht uh, en het werd maar een vijftiende plek in de Nederlandse hitlijst, helaas. Maar het was echt wel een uh, tophit. De remix uh, die je waarschijnlijk kent als de Macarena. Een uh, wereldwijde nummer 1-hit en dat was in 1996, uh, drie jaar later. En uh, wat er ook gebeurde nog in 1993, 2 oktober om precies te zijn, RTL 5, die is niet meer van de buis uh, af te denken, maar die begon toen met uh, uitzenden. Dus tweede zender van de RTL Group. Nou, Mr. Blue bijvoorbeeld van René, van René Klein. Die kent, uh, ja. hey Mr. Blue, I'm here to stay with you. Hey. Nummer 1, best verkochte single toen de tijd in uh, Nederland en de voornamblads, What's Up. De derde bekeste, best verkochte single in Nederland. En uh, I Do Anything For Love, van Meatloaf Love. Is dan ook een hit geweest. Onze zesde bekende nummer van de jaren negentig. 1993. En uh, The Game. Ik heb hem zo vaak gespeeld vroeger, de Game. Doom. Kent iemand hem nog hier aan tafel? Nee! Doom. Dat oh, Daar zijn jullie ook net even te jong voor, dat vind ik zo jammer. Ik denk dat ze in de ontvangstruimte ook keuken Zitten met z'n allen gezellig? Ik denk dat ze hem allemaal kennen. Het eerste spel uit de gelijknamige franchise ID Software. Nou, het is een spel vooral bekend als een van de pioniers op het gebied van 3D-graphics. Tegenwoordig weet je niet beter meer als dat alles 3D is. En een van de eerste multiplayer spellen via het netwerk. Doom, dat uh, is een one-person uh, shooting game. game Wolfenstein, dat moet ik even uh, een beetje naar uh, deze tijd halen. Um, noem ze een mooie game, dat je moet schieten. Call of Duty? Wie? Call of Duty? Call of Duty, nou een hele goeie. Black Ops. Black Ops, inderdaad. Uh, Call of Duty, dit is allemaal uitgelopen uit de Doom game natuurlijk. Daar zijn ze mee begonnen. Dus we gaan kijken naar uh, 94. Zijn we al bijna bij je geboortejaar, Jonas? Oh nee, ja. ik, ben ik ben eerst, meer. eerst nog hè. <laughs> ik, ja, ik ben eerst, eerst, eerst nog. Jij bent 95 hè? Nee, 97. Hey, zo oud is je ook weer niet hè. Oh, oh, oh, oh. oh. Nou, het uh, artiestenviertal in uh, 1982 op school een bandje onder de naam uh, Vortex Motion. Het uh, was kiezen tussen misdaad, werkloosheid, voetbal of muziek. En ze kozen toen de tijd uh, voor het laatste. In 1982 was dat. En In 1984 noemde zij zich uh, vervolgens wet, wet, wet. En die kennen we natuurlijk van de prachtige hit uh, uit uh, 1994. Ga ik zo direct voor je draaien. Ben leden toentertijd was uh, Tommy Cunningham op de drums, Graham Clark op basgitaar, Neil Mitchell op uh, keyboard en Graham Duffin uh, de leadgitaar. In 1987 had de band zijn eerste wereldhit met uh, Wishing I Was Lucky. Het debuutalbum uh, Pop in Soul, out, uh, dat kwam uh, ook dat jaar uit. En dit album bevatte het uh, succesnummer Angel Eyes... dat op de tweede plaats in de Nederlandse Top 40 uh, terechtkwam. De grootste hits haalden ze in 1994, waar we dus zijn uh, gekomen. Met de single uh, Love is All Around. Dit nummer was de soundtrack van de film Four Weddings and a Funeral. Ook in Nederland stond het lied uh, verschillende weken op nummer 1. Het stond uh, maar liefst 18 weken lang in de Nederlandse Top 40. Nou, er is uh, veel meer uh, gebeurd natuurlijk uh, in 1994... ga ik je zo direct allemaal vertellen... Maar eerst gaan we luisteren naar een prachtige wet, wet, wet, Love is All Around. Ze stonden maar liefst um, 15 weken lang op nummer 1 in Europa. Echt van de mooiste love songs toen de tijd Ik denk dat een hoop uh, kinderen die uh, geboren zijn uh, Negen maanden later bij een adem Welk nummer stond eraan? Wat toch echt wel uh, dit nummer waarschijnlijk is geweest Wit, wit, wit, love is all around 1994 Tijdje terug alweer we schieten op in de lijst. Krijpen langzaam aan naar uh, 95 en dan uh, is toch echt wel de verandering uh, van de muziek helemaal daar. Dan uh, gaan we echt de R&B kant op. Maar dan ga ik uh, je straks uh, helemaal laten horen. Nu eens even kijken wat er nog meer in uh, 94 is gebeurd. Want uh, toen kregen we te maken met uh, nog meer klassiekers die we allemaal kennen. Denk maar aan uh, Dromen zijn met rog van uh, Marco Borsato bijvoorbeeld. Nou, Love is All Around van Wet, Wet, Wet die net worden. En One van Metallica. Nou, er waren heel veel muziekstrijden eh, op dat moment. Voornamelijk eh, de rock was eh, heel goed vertegenwoordigd En veel van deze nummers eh, die er toen waren, die kennen we natuurlijk nog steeds. Want eh, ze worden nog steeds gebruikt eh, op de radio. En ze worden gebruikt in eh, reclamespotjes. Nou, de 27 Club kennen we die. Nee, de Club van 27. Niet bij naam in ieder geval. Forever 27, dat is een benaming. Ja, dan ken ik een Voor uh, een onbepaalde groep van beroemde muzikanten. De Club van 27. Die uh, overleden op hun 27-jarige leeftijd. Dan heb ik het over uh, Brian Jones, Jimmy Hendrix, uh, Janis Joplin, Jim Morrison. Allemaal 27 geworden. Kurt Cobain, 1994 uh, is hij uh, toen uh, helaas overleden. Um, ja, ehm... Um, nou eigen, eigen ja, nee, hij is op 8 april gevonden in zijn flat Seattle, is hij doodgevonden. Toen bleek hij al uh, enkele dagen dood te zijn. Nou, hij blijkt uh, drie dagen eerder uh, met een geweer, toen wel zelf moord hebben, te hebben gepleegd. Maar er gaan ook geruchten over moord uh, doen. Nou, we kennen de songs uh, van Kurt Cobain, die kennen we wel, zo'n Smells Like uh, Teen Spirit of uh, Calm As You Are. En op 10 april 1994 kwamen zo'n 7000 mensen in Seattle bijeen om uh, Kurt Cobain te herdenken. Een van hen was de 28-jarige Daniel Caspers. Kas Kaspar, die zichzelf na de afloop van de bijeenkomst met de kogel van het leven beroofde. Als uh, ja, eerbetoon uh, zullen we maar denken aan uh, deze Kurt Cobain. 1994, mooi jaar geweest. We gaan even luisteren naar 1995, daar hebben we ook prachtige muziek uh, wat daar vandaan is gekomen. Bijvoorbeeld uh, deze, nou niet bijvoorbeeld deze, heeft het langst op uh, nummer 1 gestaan, acht weken lang. Van de 11 november tot en met 30 december, waarschijnlijk in uh, 1996, gaan doorgaan. Maar ik reken toch echt maar één jaar uit. En dan heb ik het over Coolio, featuring LV met Gangsters Paradise.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 As they groan, I see myself in the pistol smoke, boom I'm the kind of cheetah, little homies wanna be like On my knees in the night, saying prayers in the street light.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 And my homies is down, so don't arouse my anger Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do and die What can I say? I'm 23 never will I live to see? 24, the way things it's going, I don't know yeah, I me mean